...onder Martieners en Pieters. Een horstal-serie gebaseerd op de gelijknamige autobiografie... ...en zwerversleven van H. van Aalst... ...door Gert van Rieps. Regie Adleuker. Vierde deel. Wat is hier aan de hand... De mobilisatie moet je dat zien zeg wat sjouwen ze allemaal bedden goed maar het zijn vooral vrouwen en die kinderen mobilisatie kijk, kijk die hebben de boel op een kinderkarretje Opoe duwt het en moeder draagt het kind. Zonder karretje blijft opoe trouwens niet op de been. Mobilisatie? Ja, ja. Vluchtelingen. Ach, natuurlijk. Belgen zijn het. Nou begrijp ik het. land is de oorlog van 1418 bespaard gebleven, maar... de Belgen hebben het ervan moeten lusten toen... Oh, oh, oh, wat een arm. Wat een ellende. Maar eh, hier zal het ook al een roodheid zijn geweest. Mm -hmm. Hoe was het in 1418 op de logementen tijdens de mobilisatie, zoals je altijd zegt? Was het niet overal overvol? Ja... Die vluchtelingen kwamen lang niet overal op de logementen terecht. Er waren bazen die niks van die drukte wilden hebben. Nee. Alleen in Amersfoort heb ik vluchtelingen op de luimkieten meegemaakt. Niet te beschrijven. Goeie genade. Grotere zwijnenpannen heb ik nooit gezien. Ja. Maar de luimkiet baas, zo pas de pest, Ging hij chique gekleed. Maar jij was het ook een wilde bende hoor. Hier kon je ook niet meer mee eten. We moesten het zelf klaarmaken. Het was duur en slecht. Zeer slecht. De koffie was ook slecht. Ook zeer slecht. Nou, dat is elke avond groot feest. Vooral zaterdags. En zondags. En maandags. We hebben hier vreselijk veel geld verdiend. Mijn oude kennissen gooiden met gulden alsof dus het maar niks was. We hebben hier nergens meer over gepraat. Als, als van hamster en smokkelen. En, en, en geducht gezopen. He? Waar zijn we hier? Wijk C. Maar... Wijk C. In Utrecht. Hebben we toch alles weten? Oh, daar. Ja. Nou, huishouden van belang nu niet. <laughs> ja, volksbuurt veel koplaar, veel kroegen, veel logementen. Die harmonica muziek, dit door je elke avond. Ja. Kijk daar, kijk daar, kijk daar. Vecht ook, hoor. Oh. Oh. Waar zijn we hier? In de Waterstraat. 2000 euro. 2.000 gulden zeg, voor de hele zaak. En alles erop en eraan? Ja, wat nou? 2.000 gulden, kom dan. Kom nou, wat, wat maak je me nou alles erop en eraan? Natuurlijk alles erop en eraan. Maar in deze hele zaak zit volgens mij niet, die overdrijven overdrijft, niet nog geen 200 gulden. 2.000. Ik zal nog niet weten waar ik die 200 in zou steken. Ja, 2.000. Zeg, waar jij vandaan? En dan nog alles erop en dran je. Nee. Voor minder dan 3000 gaat hier niks weg, man. Voor 3000 krijg je nog niet eens alles erbij. Kijk, kijk <laughs> me lachen. God, mijn zijn Ja. Dan stop je geld weg. Voor logementen moet je uiterst voorzichtig zijn. Ik heb altijd een portemonnee met mijn broekzak met wat kleingeld. Maar het andere geld wissel altijd in voor papier: in een portefeuille op het naakte lichaam. Het is heel dom om op logementen te laten zien waar we aan geld heeft. <hijen> Heb je dan zoveel van haast? <laughs> nou, ik kon toen ik in Breda vertoefde wel vier paarden kopen. Terwijl ze toch zeer duur waren. Bijvoorbeeld 500 gulden voor een hitje zoals ik voorheen voor 125 kocht. Ja, we zijn nou in Utrecht. Hoe kom je nou zo opeens op Breda? Ja. Waar is je hit gebleven? Hey, wat is daar aan de hand? Wie, wie is dat? Politie. Savonds de avonds zei altijd rechercheurs en burger de ronde. Dan zouden we er niet bij hoor. Ik zei: opstaan. Ik zag hem zitten. Denkt, hij heeft vast te veel gebruikt. En nu, rechtsomkeer. Nee. Als het hem gelukt was, had hij mogen blijven zitten. Nu is het naar het bureau. Hoe zou het slapen? Morgen proces verbouwd. Maar ze houden het hier niet bij, hoor, die rechercheurs. Ja, kom, kom. Zou je nog eens wat anders laten zien? Zie je hem daar? Pico Bello, zeg. Chiek jong mens. Wat doet hij hier? Nou, kom hier? Kom even aan hem na. Hij zoekt een ander in te komen. Nou, zei je wat beleven. Nou, kom, kom. Anders raak je hem kwijt. Prachtig, zeg. Prachtig. Prachtig hond dit. Denk ze toch, meneer. Heb ik een meier verdicht op? Heb ik een meier Ja, ja, ja, ja. Dat ja. een hond. ja, ja. Kom. Want als hij kei is, hoor je dat vijftig keer van hem vanavond. <laughs> ja, prachtig, ja. Vroeger vond hij die een keer met wat borstelwerk. Toen had hij altijd maar vooruit ja. de handen. Maar nou, hey. rare tijd. Hij laat die hond elke paar weken kopen. En vroeger wil hij niks meer weten. Toch blijft hij bietzig. Zeg, waar is dat jong mens nou gebleven? Ik denk dat hij hier is binnengegaan. Ja. Hij hoort van God, die. Ja, daar zit hij. Je kijkt hem nog maar eens goed. Ja. Hij is echt chic. Twee gouden ringen. Een hoop geld. En kijk dat blauwe Colbert kostuum al eens. He. <laughs> Heb je zo'n fijne overjas gezien? Mm -hmm. Gouden horloge. <laughs> Genummerde tolletje hoor. Hij is geen echte logement, Die zijn niet zo gauw te vangen. Nou kom, laten we hier maar gaan zitten. Het <laughs> duurt nog wel even voor ze die hebben uitgeschud, hoor, koffie. Zou wel smokkelkoffie zijn dan. Dank. Daar wordt het meest gesmokkeld. Er zijn veel clandestine jenevenstokerijtjes. Koffie en thee is ook wel veel gezochte handel. Maar de logementen hier in één woord pestholen. Ik heb hier menig slachtoffers zien vallen. De gevangenissen en de krankzinnige stichten raken overvol. En je hoort hier niks meer als van rode ruggen en meijers. Kijk, kijk, kijk. Dat zijn ook van die pozemjartscheffers die in de zwarte handel zijn gegaan. ...praten op een meisje als op het sigarettenvloedje... Ja, ja, ja, ja. ...koopman! Ja. Beste brave Koopman, Nog altijd in de oude handel? Hè? Je kan er toch... ...werkelijk niks van jij, hè? Vroeger, vroeger was jij nog een beetje... ...de man hier. Ja, soms. Maar jou, nou, nou hoor, ...pas echt valt te verdienen. Nee hoor. Je bent toch eigenlijk een vent van niks, Ja, buis jij nou maar. Daar wordt voor je ingesonken, niet hier. Ja, ik heb het altijd maar laten boekelen Ik dacht we zullen wel eens zien wie er het langst volhoudt Ik ben met mijn geregelde handel of zij met smokkelen Ik zag het dit best hoor Ik kon flink wat overleggen Oh wat ben ik blij dat het wilde ziek zijn ver van mij is gebleven Maar het was een rare tijd De vrouwen wisten geen raad met het geld Ik kon best merken hoor Je kreeg voor je artikel wat je vroeg hey, Wat is dat er weer een van aans? Lage ploert, van goede huizen met vreselijk vergroot. Loopt met 80.000 gulden op zijn borst. Oh, ja, ja, ja. Rijke boerenzoon, altijd het hoogste woord. Zeer geslepen. Altijd gokken en dobbelen. Af en toe rost hij er eentje flink af. Laag stuk mens. Alle gokken zijn enigszins buntig van dit stuk vuil. Nou, nou, nou horen eens, horen eens. Hier, hier daar is zijn moeder. Dat kan die zoon van jou toch een ploert zijn. Mijn jongen, doe geen kip kwaad. Laat hem al wat uitboemelen. Ik weet hoe mijn kind is, Rijn als pasgeboren. Ik hoor anders altijd dat de lichte dames hier in Utrecht zeer bevreesd voor hem zijn hoor. Allemaal. Hij ontziet niets in niemand. Nou, wat zou het? Hé Jan, Hé, hij laat zich altijd door dezelfde koetsier naar huis brengen. Maar hij doet geen mens bij zich in het rijtuig. Hij is toch wel een beetje op zijn hoede. Wie zou in zo'n stuk val de boerenzoon boerenzonen kennen? Ja. De beoordeling van het publiek is naar de kleding. Hoe staat het eigenlijk met ons uh, chic gekleed jong mens? Ik geloof dat hij uh, zijn geld al kwijt is, hè? En zijn gouden horloge, hoor. Nou, wacht maar even. <laughs> Wat was ik net aan het vertellen? Uh, o oh ja. In deze tijd begon ik mijn arbeidsveld te verplaatsen. zoals ik vroeger bij goede mensen kwam... zo werkte ik thans bij de Oweers. Oweers? Oh, wacht even. oorlogwinstmakers. Ja, ja precies, ja. Dat kon niet ook bij hen. Dus begon ik bij die Oweers de oorlogswinsten weer af te halen. <laughs> nou ja, zo gaat het toch niet meer, hè? Hier ergens aan de weg bijvoorbeeld... ...een prachthuis woonde een gewezen fabrikant die me aan de deur vertelde... dat hij elf rode ruggen had verdiend in het tabak. Hij hm. Had daar een bijzit. Hij ja, was niet getrouwd. Zij verdient er veel bezoete bij. Ik vroeg hem, is dat nu wel nodig... dat zij zich verkoopt? Wat kan mij dat verdommen, sprak hij. Het is te eigen speelgoed... dus moet zij het zelf maar weten. Van mij krijgt ze niet te veel meer zommen. Ik ben niet van plan... voor een termaaier te gaan werken. Hm. Hm. Maar het zat daar mijn kwestie bij... Ze gaf hem zover terug, ze sprak. Al wat hij heeft, heeft die fysiek aan mij te danken. Ik heb hem op het paard geholpen. Nou, ze kocht bij mij heel wat, betaalde reuzenprijs. Hij dacht dat ik arm was. Nou, ik liet hem maar zo. Nou, hij drukte hem nog op het hart te gaan smokkelen. Tjie, het is een rare tijd. Hè? Het was in die dagen moeilijk aan eten te komen, heb ik begrepen. Ik heb hier in Utrecht nog eens een keer Caddy gereden. Caddy? Hey, hey, hey, hey, kijk daar. Wij hadden een zieke jongmens. Dronken. Nee, geen cent meer op zak. Geen krummelgoud. Zelfs zijn overjas. Hij, hij heeft zijn kostuum niet eens meer. De oude broek. Moet je zien. valt ja, me mee dat ze hem nog een oud jasje laten. Die, die brengen ze weg, zie je. Die brengen ze weg. Dat zijn vrienden van de baas. Maar waar brengen ze hem heen? Nou, de De als er zo een hebben uitgeschud en hij blijft hier in de buurt en vindt het logement terug... ...nou, dan is de politie zonder pardon, hoor. Mm -hmm. uh, maar wat ik al zei, dat soort gokkers zijn meestal geen logementsgasten. Nee, echte logementsgasten laten zich niet zo licht vangen. <laughs> Met een genummertolletje. Je had Caddy gegeten, vertelde je. Wat, wat is Caddy? Kat. Kat? Ja, kat. Een flink forsje konijn heette het, ja. Toen ik het op had en werkelijk gesmuld had... lieten ze mijn huid zien. Nee. Ja, ja. ja ik zou moeten liegen ja. als ik zei dat het geen eten was. Ik had gesmuld. Alsjeblieft, zeg. Ja. Ja. Uh. nou zeker. Ik vond het ook naar toen ik het te weten kwam. Uh, en je dan op de huid laten zien ook. Oh. Ja. Het was een rare tijd. Ja. Waar was je toen de mobilisatie inzetten? Ja, eh, uh, Veenendaag, geloof ik. Nee, nee. Nou, ik weet het zo nou niet meer. Eh, uh, je? Uh. Dat is ook een mooie stadje, hoor. Ja, veel studenten. Daar stelde hij bij een klein keuterboertje. Vier aardige mensen. Met alles, hooi en haven, vijf voor per week. Er was een zeer net logement. Eten en slapen één gulden team per dag. Zelf voor brood zorgen. Het was zeer gezellig. Ja. Ach, nee. nee, dat moet nog voor de mobilisatie zijn geweest. Ja. Misschien was het renen. Ja. Het logement was op de Achterberg. Het was een bejaarde vrouw, nogal wat mensen van allerlei slag, marskramers... ...drie liedjes zangen een hm. ketenlappen. Oh, en een kwakzalver die koeien jong maakte. <laughs> ja. Dat moet zeker een kwakzalver zijn geweest. Koeien jong maken. <laughs> Waarom dat? Nou, dat was zeker een heel vakman. Er kwamen dikwijls boertjes van her en der verzoeken... of hij hier of daar wou komen... want ze hadden een koe die naar de markt moest. Nou, dan wist u het wel. Oh, ja. ja. Nou, die vent verdiende veel geld. Ik ben dat wondermens nog een keer op een avond... midden in de regen in een café tegengekomen. Deze dokter scheen nogal wat medicijnen te hebben geslikt. Hij was zo diep in zijn praktijk verzonken... dat zijn benen hem de dienst ontzegden. Ja, dat de caféhouder zeker aan mijn neus kon zien... dat ik op de Achterberg thuis was verzocht hij mij dat wondermens mee naar huis te nemen. Ik had er eerst niet veel oren naar, maar ik dacht hoor, waarom zou ik het niet doen? Dus ik nam die vent mee. Nou, hij liep eerst nogal flink mee... toch op een moment wilde hij met me gaan vechten. Nou, ik tracht hem te overtuigen dat het voor zijn eigen best wel was... dat hij doorliep, toch nee... dat ging niet zomaar 1, 2. drie. Hij dreeg mij aan het mes te rijden. Ja... Ik deed al wat ik kon om hem te kalmeren, maar het hielp me niet. Die vent dat het delirium. Ik moest hem zelfs een paar flinke opstoppers toedienen om hem van me af te houden. Nou, eindelijk viel hij zomaar op de weg neer. Ik sleepte hem zo goed en zo kwaad als ik kon weg een en, en lijm in de hei. Later ontfermden een paar van de bieters zich over hem. Om een uur of elf kwamen zij met het zwijn thuis... Heel de nacht hield hij alles uit de slaap. vloeken uit het keer gaan een beest. Nou, kortom, het was een onmens, een schurk. Waar zijn we hier? Wat is het hier mooi hè? Ja. ja bijna niet te beschrijven. De rivier onderlangs. Een panorama om nooit te vergeten. In rustige ogenblikken zie ik al dat schons, altijd weer voor me. Dan denk ik, wat weten er toch weinig mensen dat Nederland zo mooi is. Oosterbeek heet het hier. Oosterbeek hoogstaart. Oosterbeek laag hier beneden. Ja, een oord waar ik nooit genoeg van krijg. Nog dikwijls in de tijd dat ik in Arnhem was, ging ik naar Oosterbeek. De streek was ook zeer goed voor mijn penoo's. Ik verdiende er zeer veel geld. Arnhem, was dat toen iets bijzonders? In Arnhem stond ik bij een brandstofhandelaar. Voor zes gulden een week. Zelf ook kracht voor zorgen. Ik kreeg logies in een café vlakbij de kerk. De baas en de vrouw, zeer goede mensen, hadden graag nette mensen. Een heel klant boeven. De baas was bij de marine geweest en, en kon heel wat vertellen. <lacht> ja. Nou, vlakbij was nog een logement. Zeer groot en erg druk. De logementbezitters konden het best met elkaar vinden hoor. Er bestond geen zaken aan. De zaak waar ik thuis was, was niet groot en erg stil. Eten en brood en slapen, afijn alles, kostte 1,50 per dag. Een puik, hoor. S'avonds ging ik, als ik heel klaar was, dikwijls naar, naar dat, dat, daar, dat grote logement. Ah, dat was altijd wat te beleven. Van Capricant. Een dubbel, zeer goed huis, zie je? Mm -hmm. Die hebben er. Die was ingericht voor pensioneerden van het Oost-Indische Leger, die al een een regiment vertegenwoordigden. <laughs> Elke vijftiende van het kwartaal moesten die oud militaire regiment ontvangen. Drie dagen voor zij dat geld ontvingen begon het feestal. Dan weer de gesopen zo erg als op een kan. Hadden ze niks? Nou, dan verpannen ze de horloges en kleren. Dus dan de dag aanbrak van het geldbeuren. Dan ging de vrouw van het logement met die kerels mee. Want ze moest hun pensioenactie in pand geven voor drie maanden kost. Ja, ik, denk, ik denk dat er zeker wel een dertig van die oud-militairen waren. Ze hadden het zeer goed voor 4,50 per week. Suipen dat die mannetjes konden, verschrikkelijk. <laughs> ze hielden een gehele afdeling onder elkaar. Ieder deed zijn werk gelijk als in dienst. Ja, ik ik zag dat de oud corporaals en sergeants nog steeds door de minderen met een zekere onderscheiding hebben behandeld. Ook gaan we die dag uit. Als we waren beste jongens hoor, als ze nuchter waren, maar als ze dronken waren, dan was er geen huis mee te houden. Onder elkaar spraken die oud soldaten meestal Maleis. En wie er in woorden veel oorlogen gevoerd. Ja. Hier de grootste ruimte die als logement geweest Veertien 14 mensen kunnen gemakkelijk worden geplaatst. Ik heb hier zeer veel meegemaakt. Drinken, suiten, vechten, uitscheidingen, trouwpartijen, alles in al. <lacht> de vele te noemen. Was het was ook veel plezier, zangers van de straat, harmonica spelers, horen blazen, zwakzalvers, koppelers, pizzas en zwerven. Hier. Hier, bij de schoorsteen zat Grootje, haast altijd. De bazin, dat was het best werk. Een leidbeider, zodat ze wist welke bedden bezet waren. Het gebeurde wel eens dat er een zonder betalen aan doorstapte, dat gebeurde maar zeer zelden. Zonder dat iemand er gedacht in had, ging ze soms ineens te bedden langs. Ze zei niks. maar smorgens wist het wel te vertellen. Dit keer hoef je niks te betalen. Maar de volgende keer als je weer eens gechochten bent, eerst aan mij komen vragen. Dus pas op voor de tweede keer. Ze had zeer veel op met de arme drommels. Ze had overal de winter flink onder, hoor. Dan viel er iets voor een Grootje liet zich maar even zien. Dan was alles als een lam zo mak. <laughs> Ze ging alles zelf na: Keuken, slaapplaatsen, bij de kostgangers kijken. En oh wee, als er iets niet in de haak was. Dan stond alles op zijn kop. Ja, zij had de kracht om met al dat getijs om te gaan. Ook als er kooplei waren. Niet genoeg handel vandaag, Grootman. Ja, wat zal ik zeggen, Grootje? Nee. Nee, eigenlijk niet. Nou, fruit. Vandaag inderdaad niet. Je bent er een die wel wil. Betaal me later met terug. Nou, kom van mekaar, hoor. En bedankt vast. Nou, zij is er ook meermalen ingelopen. Zulke kerels kan ik nou niet uitstaan, grootje. He? Dat je er toch mee doorgaat, of niet? He? Die doe je zeker niet meer. Ach, ja. Wie weet of ze mij nou ook niet eens moeten helpen. Ik begrijp niet hoe er een hier terecht kan komen zonder te betalen... Als, als zij bij de kachel zit en zo goed oplet. Die snappen het door naar boven hier hier kom mee kom mee hm? de oh. zolder op kom. ja Jou? ja de zolder loopt over het hele huis hoor hm. hier hier ook in tweeën gescheiden de kleinste helft werd gebruikt door de mensen die door de politie onderdak werd verleend. Als iedere avond bracht de politie een paar mensen die geen geld hadden om onderdak te betalen. Nou. Dat benzin was erg best voor ze. Ik ben Gerrit. Die krijgt hier. Uh -huh. Hoeveel zijn jullie? Ik tel al zes agent. Mooi. En nog allemaal even netjes op de rij. Hè? Oh, daar heb je er bij al. Hoeveel man van de politie, Gerrit? Ik heb er ook zes geteld. Oh. Nou, ze monsteren ze altijd zelf. Zeg, zo, wat voor vlees in de kruip. Gerrit, drie grote broden met koffie. Allee, schiet op Gerrit. Jij, je voor. ja, je pens zal komen. Ja, kom voor elkaar als ik nog drie broden heb. Soms waren bij de politieslapers nette mensen. Dan keek ze Gerrit maar even aan... en Gerrit begreep wat er van hem werd verlangd. De arme nette mensen kwamen dan niet op de politiezolder terecht. Toch werden gelijk anderen op een bed met lakens en slopen gelegd. Maar Hadden ze hier dan geen... Uh... Maar, maar waar, waar, waar liepen ze dan tussen? Hoe sliepen ze hier dan? <laughs> op de politiezolder zaten de dekens aan de ledikanten vast met een hangslot. Ja, maar er was ook al gebeurd dat met de politie Lougé ook de dekens de volgende dag waren vertrokken. Dus nam Grootje een vastigheidje en legde de dekens aan het medikant vast. Lakens werden op de politiezolder niet verstrekt. De bedden waren van dat grijze harde naftaline linnen en werden altijd met naftaline bestrooid. Ook op die zolder was het schoon, want het gebeurde menigmaal. Dat de bezin kwam kijken hoor. het! Nou is de politie zolder. Ja, ze dus kwam zelf kijken hoor. En best Dus eh, dat grootje daar in Arnhem, dat was weer zo'n goeie. Nou. Als ik je zo hoor, dan heb je meer opgehad met de bazinnen... ...dan met de baas in de logementen. Het reisje langs de ijzer is toch prachtig aan schoon, hè? Oh, dat er ieder rechter aan de Nederlander... ...zijn eigen land is dus kon zien. Ik zei dat ik, als ik je zo hoor, de indruk krijg dat je meer bij zinnen hebt ontmoet waar je een hoge dunk van hebt overgehouden dan bazen. Gelderland is rijk aan grote bossen, aan al die buitens. Heb jij het echt ooit aan de stok gehad met zo'n logementsbaas? Hier, Paul Bij, in Zutphen. In de Halterstraat logeerde ik. Flink logement. Maar de baas was een echt mispunt. Hij heeft de geheel voor zichzelf. Overdag kon hij geen volk thuis houden. Joeg je de mensen met nat of slecht weer de straat op? Wat regen? Wat ga mij dat aan? Zorg mij dat je aan wat werk komt. Zorg mij dat je vanavond geld hebt. Ik heb geen logementen voor de prenten. Ik heb het voor de centen. Ja, een ploert was het. S morgens begon het schuld al. Hij was zelf altijd bij de weg geweest. Had alles gedaan wat onze lieve heer verbood had. Opgedulden! Als er vanavond geen geld is, dan blijf je maar weg. En een moord daar rot vent. Hij heeft zich niet kunnen indenken dat hij later weer langs de weg zou moeten gaan. Zoals ik later vernam, is hij geheel en al te gronden gegaan. Nou, je ziet, daar hoort hij in Wanneer kijk nou dan aan de bed? Ik kom het net klaarmaken. Daar staat het. Die nacht. Wat ik toen heb meegemaakt, ik leid nog geen twee uur op mijn nest... of ik moest er weer uit van de jeugd. Ik zat vol bulten. Bas! Bas! Ja, de bezin was er niet. Die was er met een ander vandoor. Bas! Luister, Bas! Wat kom we hier doen? Kan ik hier niet eens weer rustig maf, hè? Wat scheelt aan? Waarom donder je niet op naar boven? Man, man, ik sta stijf de van de ruis van dat vieze vuile nest van jou... dat je me nou hebt gegeven. Die heb je zelf meegebracht. Man, ik, ik ben hier al tien dagen zonder iets... Maar jij hebt me dat vieze, vuile nest van jou gegeven. Dat is vergeven. Dat is niet waar. Je hebt jezelf meegebracht. heb ja, wel voor je domme. En daar is de deur eruit. wilde me die smeerlap mitten in de nacht eruit zetten. Op straat zetten. Nou, dat stuk ging niet door. Waar wow, had jij dat maar mitten in de nacht eruit zetten. Nou, dat smitten we niet, hoor. Moet je eens proberen. Nou, maar we gingen flink op de vuist. Nou, ik kon al mijn woede op dit op dit lusten. Het einde was dat ik de verdere nacht in de zaal doorbracht. De volgende dag vertrok ik in richting Eventer Voor ik Zutphen verliet, heb ik in de stal mezelf verschoond. Al mijn ondergoed was bedorven. Ik bond het bij elkaar en gooide het met de ijssel in. Ik kocht mijn ander ondergoed. De mensen waar ik stalde... die me erbij hadden geholpen... wou ik iets extra's geven. Maar nee hoor. Ze wilden niks hebben. Zij ze waren zeer met mijn lot begaan. In Deventer kwam ik op het muggenplein terecht. Het was al benoemd zeer goed. Van boven tot beneden zeer zindelijk. Er waren flink wat mensen. We konden eten... Slapen en eten kostte er één goede tien. Brood kocht je zelf. Ook de koffie was niet slecht, maar duur en dun. Dus er zat aan alles, geen verlies. De baas, een grote man op leeftijd, zat meestal in de midden van de grote zaal en was niet best erbij. Hij was nog maar kort logementhouder. Toch best gewend om met Martien Vorgels om te gaan. Hij was dan ook voor geen klein geruchtje vervaard. Vroeger was hij keekbaas geweest, dus ook wel gewend om in een vork te schrijven, hè? Ja, hij kon alle klappen van deze week. En uh, daar heb je de mobilisatie meegemaakt? Ik denk het. Nee. Nou, maar misschien was het ook al eerder zover hoor. In elk geval ben ik na Deventer in Apeldoorn terechtgekomen. Nou, maar we zaten toen al een eind in de mobilisatie. Het stond er met het eten al niet meer zo best voor. Wij reizigers hadden meestal schippersboekjes. Daar konden we overal mee terecht. De. Levensmiddelendistributie bedoel je? Ja, ja. daar hadden we schippersboekjes voor. Ja, Zo heette die. Je kon er overal mee terecht. Maar het voer voor mijn pony de weg met de dag duurde. Men vroeg mij al 50 gulden voor een hectoliter haven. En dat was haast niet te krijgen. In nou, de handel was het er ook niet op vooruit gegaan. Koperen was al een zeer beperkt artikel geworden. En grote stukken kon men moeilijk bekomen. Ja, ik werd dan ook verplicht om mijn kar en hietje op te ruimen. Hoe het mij ook aan het racht ging. Kon niet anders. Het Jorsen moest er bijrollen. Het wat? Het Jorsen. Paard. Ja, dus weg. Ik ben nog maar Ja, deze nog weer, Ik ga deze 25 gulden minder dan ik er in de tijd voor gegeven heb. Hiet, wagen, tuig, alles bij elkaar kwijt. Een zeer goede prijs, niet? Ja, dat lijkt me ook. Je bent tenslotte al meer dan tien jaar met dat dier in die kar, hè? Ja. En die groenteman... Kijk, even verkoopt klompen. Het gaat me wel aan het hart, die pony. Je hecht aan zo'n dier. Het is een bejaarde man. Hij leek me een zachte man. Hij zal best goed voor hem zijn. Alleen... mens moet vergeten. Wat ben je gaan doen zonder Pony? Nou... Ik ging me weer aan de gang zoals ik het voorheen moest doen. Met de zak met koperwerk op je rug? Ja, ja. En ik kocht me weer een flinke koffer en pakte daar mijn kleren in... en de handel die ik niet in de zak kon bergen. Al zo doende kwam ik er weer net zo voor te staan als in Leiden. Als 10, eh, 12 jaar terug toen je begon? Ja. Toen je nog geen pony had kunnen kopen? Ja. Alleen in mijn portemonnee was ik er niet op achteruit gegaan. Door dit dier had ik een flinke spaarpot gemaakt. De verdienste was erg teruggelopen. Maar ik kon nog altijd door flink mijn beste te doen iets oversparen. Dus hoefde ik niet in te dieren. Ik werkte er altijd op dat ik met een slechte dag thuis kon blijven. Ben je er hier een apeldoorn mee begonnen? Ja, ik vind de apeldoorn te degen af. Maar ik miste mijn trouwemakken erg. Och, dat went ook. Erg. Waarom ga je naar Amersfoort? Die is toch dichterbij. Daar ben ik nog nooit geweest. Dat kun je niet zijn, hebben ze mij gezegd. Je blijft er geen dag. één grote rotzooi. Maar, eh... Amersfoort was ook niks, hoor. Toen met de mobilisatie. In het logement waar ik voorheen had vertoefd... was het stikvol. Dus ging ik in de Hellestraat logeren. Hellestraat. De naam al. Het is niet om na te vertellen hoe het daartoe was in die logementen met al die vluchtelingen. Wat je daar en die daar heeft afgespeeld is, is vreselijk. Het waren geen logementen meer, dat waren bordelen. Grotere zwijnenpan heb ik nooit gezien. De luimkietbazen zo pas de pest, gingen chic gekleed. Na het er een dag in de week van hm. kwamen ze in een stamkoek bij elkaar. Maar ja, de heren mochten ook wel eens wat hebben. hè... Dan kwam je als koopman binnen Dan deden ze net of ze je niet kenden. Maar ik heb de schoois onthouden. En later als ik ze weer zag, dan wreef ik in mijn handen als ik ze, als ik ze weer zag dat ze liepen te bietsen en te dolven. Waren ze zo erg dat jij daar leed voor maakt van had? Mm. Een van die, van die prachtluimkietpaas heb ik eens tegen mij horen zeggen toen ik toch werkelijk wel een gerechtvaarder te klacht had. Oh, wat denk jij wel? Dat ik me schokker ben. ...voor bij zijtjes en zootje van die Griekse scheppers hier neer te leggen. Jij haalt die handluizen altijd van jezelf, man. Vroeger was ik zo groen om de achter jullie sodomieten weg te halen... ...maar nou kan je naar de godverdomme lopen, versta je? De jongen van mij, die zal hoger op moeten. Hij moet advocaat worden. Diezelfde field had zijn hele bestaan aan ons gesjochte jongens te danken. De smeerlap vergat de oude tijd... Diezelfde schuld kwam ik later nog eens een keer tegen. Hè? Ja, in Amsterdam was dat. Hij liep bij het centraal station... te talven met pleisterboekjes. Hij zag te laat dat hij mij aanklampte. Hij had geen hem of iets aan. Zijn jasje over zijn blote lijf... ...met twee spijkers toegemaakt. Hij vertelde me dat zijn wijf een ander had genomen. Ja, zeker. Het wijf was overal de schuld van. <laughs> nou, ik liet het maar zo. Ik dacht, mogelijk hoor ik het nog eens een keer... ...van de andere kant... Die broer voelt nu zelf de pijn die hij zoveel heeft aangedaan. En? Is je zo nog hogerop gekomen? Hogerop? Ja, hij moest toch advocaat worden? Ja, uh, ja. Oh, zo hogerop. Nou, waar is hij nou? In de baai is. Ah, waarvoor? Als advocaat? Wegens vrijheidsberoving. Nou, kom dan maar mee. Laat hem. ...progumenten weer een goudmijnen in de mobilisatietijd. Het werd een hamster en smokkelen van belang. De biedsters werden heren. Ze maakten grote winsten, kleden zich iets beter... ...maar buizen deden ze nog zwaarder. Ze leken wel dol. Staken hun sigaar met een zilverbon aan. Met papiergeld bedoel je? Hm? Oh. Ik kwam er een paar tegen die ik in Leyen nog had gekend. Daar venten ze met mottenballen. Ze hadden gebuist en hadden in hun roes erg met mij te doen... Ze wilden mij leren hamsteren. Ze vonden dat ik aan lage wal was geraakt. Nou, ik liep dan in die gedachte. Zij vertrouwde mij toe dat zij in schoensmeer handelde. Ze zochten op de vuilnisbelt naar lege doosjes, vulde die met zwijndrij, deed er een dun laagje schoensmeer overheen en verkochten die voor zeer ver geld. Ook zeep maakte ze zelf. Het is ongelooflijk, zoveel doosjes zijn machtig wisten te worden. En al wat zij verdiende werd in drank omgezet. Wie weet wat de mensen bij die patsers voor zo'n doosje zwijndrijd moesten geven. Waar was dat? Uh, in Zest. Sigaren maken die ik goed kon, zag ik later in een Cadillac auto rijden. Hij deed een bouillonblokjes, zwaar. Hij verwaardigde zich toch nog met mij te spreken. Zijn eigen woorden. Ja, u begrijpt dat ik mij nu niet meer met dat getijsem kan ophouden. Nou ja, u maakt een uitzondering. U was altijd een flink koopman, maar met een oude kamerad heb ik gebroken. <lacht> Meneer had haast. Hij moest naar een conferentie en reed weg in zijn kettelijk auto. Ik had toen stof om over na te denken. Jaren later ontmoette ik hem in Brabant, zonder schoen aan zijn benen. Eerst trachtte hij me te ontlopen, doch ik gaf hem geen kans. Er was niet veel van hem overgebleven. Het was een door ziekte ondermend man zonder levensdoel. Wat een beklagenswaardig mens. Hoe was het in Zeist? Nou, nou dat kon je wel zijn. Hè. Het was er nogal rustig. Hij ja, werd er wel gedronken, doch men troffen ook weer reizigers aan. Dus gevoelde ik mij er beter thuis. Met het wassen weer nog slechter. Ja. Zeep was haast niet te krijgen. Eten ook haast niet. Er waren er ook vluchtelingen, doch die kwamen niet op het logement. Ik kon hier weer eens rustig venten en wat over verdienen ook. Toch was het ook niet alles. De koffie was al slecht en haast niet te bekomen. Hoewel er toch van hoge hand aan logementhouders dus koffietoeslag werd verleend. Dan kon je die dagen wel degelijk ondervinden welke logementsbaas nog iets met de gejochte jongens op had. Nou, maar er waren er ook zelfs veel die in één klap rijk wilden worden ze sloegen de prijs van slapen op tot 60 cent per nacht. ja ja ja niks te zeggen ze gaven er niks om of, of, of je wegging of niet mee eten kon nergens meer er waren wel plaatsen waar men voor weinig geld wat gekookt eten kon krijgen maar oh, dat wilde niet iedereen hè men moest dan meestal uren in de rij staan ah, gelukkig is hier ik acht hem nog een beetje behoorlijk aan ja. De laatste tijd van de mobilisatie was een benauwde tijd. Men dorst nergens meer te gaan luimen. De schurft heerste alom. Gelukkig werd er van hoge hand ingegrepen. Na een doktersonderzoek en een flink bad kreeg men een bewijs dat men ziektevrij was. Dan mocht de logementsbaas je aannemen. Kon men zo'n bewijsje niet overleggen, dan moest men 's weer naar de dokter. Kijk, Horis, heb jij nog wat te goed of sta je in de politiepagina? Is uh, dat er bij zin? Een stem om meteen een Nederlandse mensen te krijgen. Wie? wat die je kon flikken. Zeg, Koopman, is dat je juiste naam? Dan merkte ze dat je dik in de bezoete zat. Dan probeerden ze eerst van het geld los te maken. En als dat op was, of het lukte er niet, dan... ...dan zetten ze op het nachtlijstje achter je naam een puntje. Ja, dan wist de politie al meer dan genoeg. En dan kwam zo'n agent en vroeg Kwams Zuis. Zeg, ja, Koopman, is dat je juiste naam? Kom dan maar mee naar het bureau. Zo nou, aankoop maar. Judas Iscariot. Nou, kom op, vaas. Laten we ergens anders heen gaan, kom. Kom dan maar mee. Nou, nou is het een wonder dat ik dit volk haat. Kom nou maar mee. Ik heb hier nog een oude, zieke vrouw meegemaakt. Vreselijk. Een hond had het beter en zij. Ik en nog een man. een die venten met goud en zilver. Wij deden iets om die zielder leven nog wat te rekken. De paas. Ja, die vond het erg goed van ons dat wij voor haar betaalden. Zij daar had al gedreigd met haar voor het politiebureau neer te leggen. Als het nog één dag langer zou duren, hè? Nou, dan zal ik niet zeggen dat die kerel zo rot was... maar er zat geen gevoel in die vent. Wij beiden, ik en de man met het goud en zilver... we wachten s'avonds op de agent die om de nachtijs kwam. En gelukkig, door de tussenkomst van de politie... werd het Olmse toen opgenomen in de Rijksklinieken te Utrecht... Hmm. Veel hadden wij niet voor die stakker kunnen doen. Maar toch waren wij blij dat wij die oude stakker van, van deze rotzooi vandaan... Zeg je wat, Koopman? Ik verstond je niet goed. Nou, een flink ziekenhuis hadden doen vervoeren. Wat ziet dat kostelijke kosting eruit? <lacht> zeg, van als u, wie is dat? W wat is daar aan de hand? Hmm? Oh. Daar. Dat is er een gepensioneerd Oost-Indisch militair. Nou, die is er één of twee van de vijf kwijt. <lacht> Drink dat er een lust is. Koffie, koffie, dat is boffie. Hier mijn koffie, hier mijn koffie. Hannes, hoe is het met de water- en vuurnering. Heb ik de water- en vuurnering? Krijg jij hem maar de tering? Ja. Hij luisterde de boer wel op af en toe. Op al wat men tegen hem zegt, ruimt hij. Zeg, water- en vuurnering. Uh, zie je toch? Hij zorgt voor de koffie, maakt de kachalam. Oh. <lacht> Van die Oostgangers heb ik verscheidene meegemaakt op de logementen. Zij geven hun engagementakten af en werden dan op het logement als uh, dubbelstoejagers gebruikt. Gaan soms een poosje op reis, maar komen iedere drie maanden, ieder kwartaal terug en gaan dan met de logementsbaas mee het gagement halen. De baas is niet eerder te spreken of alles moet in zijn laatje komen. Hier gaat dat ook vrij toe. Je weet dat je weer in tijd staat. Dus ga maar gauw de baan op. En dan schiet er over drie maanden niks voor je over. Hmm. Meestal houden er maar zo'n stuk of tien van die oud-militairen. Eén weten zij te bepraten dat hij altijd thuis blijft. Ze zij hebben zijn voordelige huisknechten. Ze geven hem een gulden per week. Maar de helft van zijn pensioen is voor de baas in de benzine. Ik zeg maar tien fokken, een geschooid van verkeerde aan haar voor zeggen vijftig. En Hannes de huisknecht mocht het overnemen voor 15 gulden... omdat hij het was. Hij heeft het tot twee dagen na zijn pensioenhalen aangaat. Nou koopt de baas het voor 2 gulden 50 terug. Omdat hij het is. Ja. Hannes geeft nog een rondje ook. Dat is nog eens 1 gulden 50. Zie je het? Houdt hij één gulden over. Wat ziet dat kostelijke kostuum eruit. Nou, hoor je wat de baas zegt? Nee. Hij zegt, ik zal het wel wat opknappen. Dan verkoop ik het alweer goed... Als het weer pensioendag is. Hm. Nou, nou, is het een wonder dat ik dit volk haat. Is het een wonder dat men zo over ze praat? Nou, kom, van Aalst, we zouden opstappen. Hm? Dag, Koopman, zien we je nog eens terug? Nee. Nee, niet. Het is jammer dat ze niet veel en veel meer aan de kaak worden gesteld. En daar klagen zulke luimkietbazen nog als er één zo goochem is... om op een pensioendag met zijn acteur uit te trekken. Als je tenminste de kans krijgt die heel gering is. Want daar past de baas wel op dat zijn melkkoertjes er niet ontglippen. Toch zei je dat je het in Zeist niet slecht had. Nee hoor, in Zeist ging het nog enigszins. Het was geen Amersfoort, Utrecht of Gouda. Daar was het nog heel anders in de mobilisatie. Hoor. Om vier uur eindigde ik hier meestal met venten. Dan ging ik naar de herrikje om wat te eten. Haast iedere avond wandelde ik wat rond door Zijst. Het is een zeer mooie plaats. Elke dinsdag en elke vrijdagavond. Je weet het al precies. Tussen 7 en 9 uur s'avonds. Vrijdags wordt ook gezongen, let maar op. <tieden> en uh, ging jij luisteren? Ja, ja, ja. daar aan overkant stond ik, onder die boom de tegen de stam. Van 7 tot negen. Ja. Ik genoot. Oh. Oh, wat heb ik daar genoten? In de meeste gevallen ontroert het mij. Ja, ja. Maar ik zei. In de meeste gevallen ontroert het mij. Maar ik ging er toch telkens weer heen. Ik moest erheen, telkens weer. Nou, ik sprak, ik sprak op het logement met niemand over het. Nee. nee, het was mijn geheim. Komt u eens dichterbij? Ja, u, daar onder de bom. Komt u eens. Wat doet u daar toch? Komt u eens even hier. Nou, een van de gasten heeft mij natuurlijk gezien en mijn verraaien. Dan ben ik kwijt. Oh, ik, ik, ik, ik ga je nooit meer staan. Ja, mevrouw. Je ziet ze in mijn armoedige kloffie. Ik, ik kom je nooit meer terug. Kan ik u misschien ergens meer van dienst zijn? Kan ik u niet ergens mee helpen? Heeft u geen, geen thuis? Ja, waarom staat u daar zo? Zegt u, dat heeft u ergens behoefte aan. Dank u. Uh. Nee, mevrouw. Nee, ik heb geen behoefte. Dag, mevrouw. Goedenavond. Oh. Ja, goedenavond. En, eh... Uh, ben je nooit meer gaan luisteren? Nee, nooit. Maar waarom niet? Waarom kon je nou niet zeggen dat je graag naar die muziek luisterde, hm? Waarom kon je er niet gewoon weer gaan staan? Ja. Zal ik het proberen uit te leggen? Als je logementklant bent, dan is er zo'n afstand tussen jezelf en, en die nette burgelaar. Kijk, in haar goedheid wilde de lieve oude dame mij tegemoetkomen. Maar mijn idee kwam direct in opstand omdat zij mij als hulpbehoevende aanzag. Zij liet mij zo direct voelen dat er een kloof was tussen ons. Dat is juist iets dat ik verafschuw als de pest. Die ontferming. Die kon en die kan ik nog steeds niet verdragen. Dit was het vierde deel van Onder Martinez en Bietzers. Van Aalst werd gespeeld door Bernard Droog. De luisteraar was Donald de Marcas. Daarnaast hoorde u de stemmen van Floor Koen, Hans Hoekman, Kees van Ooyen, Dick Scheffer, Willy Bril, Eva Jansen, Frans Somers, Joop van den Donk, Frans Kokshoorn en Gerry Mantop. De omlijstende muziek werd gespeeld door Pierre Biersma. De regie had Ad Leupel.